Neger, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De enorme werkloosheid in de bouw neemt verder toe, verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw. Sinds het uitbreken van de crisis vier jaar geleden is de werkloosheid in de bouw gestegen naar 11 procent. 50.000 voltijdbanen zijn verloren gegaan en de komende twee jaar verdwijnen er nog eens 27.000... Volgens de EIB komt dat door de beperking van de hypotheekrenteaftrek... en het opleggen van een heffing aan woningbouwcorporaties. Daardoor worden er minder nieuwe huizen gebouwd. Het lijkt erop dat het hoogwater in de noordelijke provincies... niet heeft geleid tot grote problemen. Waterschappen hadden voorzorgsmaatregelen genomen... en hielden dijken goed in de gaten. Rijkswaterstaat gaf gistermiddag een waarschuwing voor hoogwater... bij Den Helder, Harlingen en Delfzijl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 Het weer, vanuit het westen regen, vanmiddag periode met zon... een enkele bui en vrij veel wind. Het wordt zo'n 9 graden. Morgen bewolkt en regenachtig en een graad of 7. In de nacht naar zaterdag is er kans op winterse neerslag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan de langste files op de A2... Den Bosch richting Utrecht, met Waardenburg 6 kilometer na een ongeluk. Na Amsterdam op de A8, voor de Goenblij 4... Vanuit Alkmaar op de A9 bij knooppunt Batouverdorp 4 kilometer. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft 4 kilometer. En naar Rotterdam mocht die A13 ook bij Delft 3 kilometer. A15 Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 5. Een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam 11 kilometer nu. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Plein. De rechte rijstrook is dicht. A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum 4 kilometer. En de A28 Zwolle-Utrecht. Tussen Amersfoort en Leusden, 5 kilometer. Tot zover de verkeer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 Spoed je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland? Lek je lekker uit en zie het zelf! In Circus Sanford zit jij op de eerste rij. Ek je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Sanford ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels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 Just stay.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 He gon' rate your record high. Clap for the wolf man, you gon' dig him till the day you die. Clap for the wolf man. He gon' rate your record high. Yes, gracious. Clap for the wolf, man. You're gonna dig in till the day you die. The two run run and the two go, girl. They were friends of mine. I was on my moonlight drive. She snuggled in, so baby, just one kiss She said, no, no, no Romance ain't keeping me alive She said, hey, babe, do you want to coo-coo-coo? She said, ah, So I was left out in the cold She said, you're what I've been dreaming of She said, I don't No. Oh, you know, she was digging the cat in the radio. Yeah. Clap for the wolf man, he gon' rate your record high. Yes, baby, I your baby. Doctors with love <laughs> Clap for the wolf man, you gon' dig him till the day you die. <laughs>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 She said, I uh, uh. She said I'm about to overload. I said you're what I've been living for. She said. No. Oh, you thought she was digging you, but she was digging me yeah. Clap for the wolf, man He gon' make Your record high As long as you got to curse, baby I got to ankles. good Clap for the wolf, man You gon' dig digging Till the day you die It's all according to how Your boogaroo situation stands You understand? Clap for He gon' rate your record high. You ain't gon' get him 'cause I got him. Whap <laughs> for uh, the wolf man? You gon' dig him till the day you die. You might wanna try, but I gon' keep up my I boy, girl, man, yeah. for the wolf man? Whap for the wolf man? Whap for the wolf man? Clap for the one thing. Clap for the one thing. And I got Clap for Goedemorgen, goedemorgen Zandvoort uh, van vandaag 26 januari vanuit Hotel Hoogland. Iedereen is natuurlijk uiteraard weer welkom om een kopje koffie te komen drinken. Er wordt al uh, namelijk gelachen vanaf de overkant van de tafel, maar met Noortje gaan we straks praten. Eerst ja. natuurlijk weer welkom. Uh, vandaag zit naast mij Don de Ja, en uh, naast mij helemaal onverwacht Ben Zonneveld. Ja, want eigenlijk zou hier Gerry Rutte zitten, dus Gerry van harte bijtenschap. En we hopen je binnenkort weer hier aan tafel te hebben. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Uh, ja, dat hangt een beetje van de technici. Af, de technici die staan uh, aan die kant. en die, die, die willen. De, ja, die <laughs> willen wel. Uh, nieuw in het optreden, Mark van Dalen, die staat naast Pascal van der Beek. En wederom de redactie door Yvonne Roosendaal en de koffie en het water door Henny van der Leeden. En thee. En thee. Ja. <laughs> wat we gaan doen, ja, uh, jij zei het al net, uh, tegenover ons zit uh, Noordje Oliemullen. We gaan praten over uh, het open podium van het Zandvoort Museum. Wat daar te doen is. Heel wat vanmiddag. Ja. Uh, daarna gaan we ontvangen met Peter Denboer. Ik zal eens naar zijn functie vragen. Hij is het hoofd van. openbare uh, werk, of hoe heet het tegenwoordig? Volgens mij is hij hoofd van de adviezen en wat daarin zit: groenvoorziening. Uh, Alles zit daarin. Hè? Ja. We gaan hem eens vragen wat hij allemaal uh, doet. Daarna Ik zien doe we uh, Martijn Hendricks, die wilde uh, jou laten sneeuwschippen. Ja, het is dus buitengewoon. Raadslid, uh, raadslid van de lid. VVD. Ja, ja, ja. Nee, buitengewoon raadslid heet dat tegenwoordig. Ja, nou die uh, kwam van de week in het nieuws doordat dat hij uh, uh, bijstandgerechtigde uh, wilde laten sneeuw uh, Ik wil wel eens weten of het nou opkomt omdat het sneeuwt. Het is net als bij de Kuitsschilders, die... ja. een, een contra Ja. Maar daar uh, uh, lopen we dus wel een jaar mee achter. Maar goed, dat gaan we straks horen. <laughs> ja. ja. uh, dan uh, gaan we even pauzeren. En uh, daarna uh, gaan we nog even praten over uh, het afschieten van uh, het hert. Ja, en wat dus, de commotie daaromheen, daaromheen uh, geworden is. Dat schijnt toch iets anders te liggen dan uh, ja, nou dan ja, Helaas uh, gaat niemand ons te woord staan, maar wij hebben wel uh, wat, uh, we wat hebben mails. Een, uh, we hebben een, een brief ja. uh, van de waterleiding Duin of waternet heet het tegenwoordig, waarin de zaak uh, uiteengedaan wordt en waarom het gegaan is zoals het gegaan is. Daarna komt Peter Keller en we gaan praten over het Windmolenpark in Zandvoort. Uh, iemand uit de regering heeft verteld deze week... je moet ze eigenlijk nog dichter bij de kust zetten. Dat scheelt een heleboel geld aan kabeltjes. Ja, maar daar kan ik niet meer garnalen vissen. Wat is dat is wel heel dichtbij, wat nee, jij ja, wil. Ja. En daarna uh, Hans Mulder en Erwin van de Slik. Zij gaan uh, beiden ons uh, iets vertellen. De een is apotheker en de ander is uh, jurist, cent, econoom. En uh, laat ze maar eens vertellen, A, hoe het systeem in elkaar zit en B, wat ze ervan vinden. Ja, en wat voor ons de gevolgen zijn. Nou ja, dat hebben we al een beetje gemerkt. Ja, dat we moeten zelf bij de verzekering <laughs> declareren. Maar, okay. We gaan horen hoe dat, uh, hoe dat in zijn werk gaat en of daar een oplossing voor komt. Ja, maar goed. Noortje, zoals gezegd, Noortje Oliemuller zit tegenover ons. Noordje. Ja, het open podium en Ben Zijl, gaat heel wat gebeuren. Is ja. dat zo? We hebben de opening van het museumjaar en het museumpodium. We hebben natuurlijk 2013, nieuw begin. En we, gaan een goeie, we hebben een goede aftrap vanmiddag. Want we hebben maar liefst zangeres Rodes, Adam Spoor en Papa Luigi. En ze hebben speciaal voor deze oh. middag... Zelf uh, gezamenlijk heel hard gewerkt en composities gemaakt. Daarbij geven ze ook een optreden van hun, uh, hun eigen werk. En ja, ik uh, zie er naar uit. Het lijkt mij gewoon echt heel erg leuk. De kosten zijn uh, 5 euro voor de volwassenen. En museumjaarkaart gratis. En de jeugd is gratis. Daarbij Betuig. hebben we ook nog een opening van de nieuwe tentoonstelling. Die heet Teruggevonden schatten. En wat, en wat is er teruggevonden? Teruggevonden is, zeg maar, er zijn uh, alle kelders ingedoken. En we hebben hele mooie stukken gevonden. We hebben een portrettengalerij. Daar staat een computer bij. En dan kan je kijken. Via nummers, dat staat onder de, die staan onder de foto's, hmm. kan je kijken of je misschien een voorvader of voorouders. Uh, in de computer hebt zitten. Nog in de computer hebt zitten. Zijn dat zandvoorts? Allemaal Zandvoorters, ja. Die, ja. Mijn, mijn voorvader zult er die niet zitten. Die zullen er, inzitten, er niet zijn. Want Ik ben okay. een vreemde. Ik, uh, ik weet niet of dat moet ik wel weten, want mijn zus die uh, trekt het helemaal terug en die zal heel ver in. Uh, terug. En uiteindelijk begint onze familie ergens op de Zandvoorsala. Oh. Maar in de jaartallen museum. weet ik niet, dus misschien kom ik eens kijken in de computer. Ik had al gezegd ja. dat ik eigenlijk wel wilde komen. Maar ja. uh, wat er vandaag gebeurt is eigenlijk drie optredens in één. Want vorig jaar hebben ze allemaal ja. solo ja. opgetreden. Ja. Waarbij het goed gevuld uh, dan wel vol was. Dus nu krijg je drie keer zoveel publiek en is het museum te klein? Nee hoor. Nee het, hoor. Museum klein. <laughs> het museum is nooit te klein. Het museum is nooit te klein. En we hebben er heel veel zin in, we hebben er ook heel hard uh, aan gewerkt. En ja, ik, ik, ja, dat zeg ik, ik ben reuze benieuwd. Het was een idee van zangeres Rodes. Die kwam ik tegen tijdens een uh, jazzoptreden in de klant. En die zegt: Zou het niet leuk zijn om het iets met z'n drieën te doen? Ik denk, nou, dat vind ik een uitdaging. Die hadden nog nooit samen. Nee, ze hebben gedaan. nog nooit samen iets gedaan. Dus het lijkt mij heel leuk. Hebben ze gerepeteerd bij jullie? Ja, er is helemaal gerepeteerd. Even een heel praktische vraag. Dat nou, zou je nou niet zo in een museum verwachten. Hebben jullie zo'n uitgebreide geluidsinstallatie bijvoorbeeld om maar iets praktisch Nou, uh, daar hebben ze dus voor gezorgd. En ik geloof zelfs dat er mensen zijn van de radio die vanmiddag uh, ondersteuning leveren. Ik kijk even naar Pascal, klopt dat? Uh, gaan jullie ondersteuning in het museum uh, geven uh, qua geluid? Uh, ik had alleen voor ondersteuning. Oh, jij gaat daar vanmiddag uh, nu uh, toe. Okay. Er wordt zelfs een opname gemaakt. Nou, dat moet toch een heel bijzonder uh, ding, ding worden. Het optreden op zich is natuurlijk al heel erg bijzonder. Ja. Drie uh, een Zandvoortse uh, artiesten, ook wel van naam mag je zeggen. Hè? Ja. Want uh, we zijn bij de presentatie van uh, Rodes geweest. We zijn bij Adam Spoor geweest. Die zijn sporen in de jazz ruim verdiend heeft bij ja. allerlei optredens. Ja. Nou ja, papa Luigi en Amici, die kennen we natuurlijk ook van de raadhuisplein en van ook van op de... Louis Schuurman. Ja. Louis Schuurman. Dat ja. zijn dus echt artiesten van formaat. Uh, nogmaals, ik, ik heb je al voorspeld dat het museum helemaal vol zit. Uh, het lijkt mij een fantastische start van 2013. Is het ook. Het museumjaar wordt geopend met ja. een, een nieuwe tentoonstelling. Ja. Uh, welke uh, uh, kamers, uh, archieven hebben jullie geopend om dat allemaal boven water te krijgen? Nou, We hebben een hele hoop etsen en schilderijen van uh, Peter Giltray en Storm van Schravenzande en Wim Stijn. En daar zitten oude schilderijen bij. Etse, Pentekeningen. Zijn dat echt -Zandvoorters? Uh, zandvoorters Nee, het zijn niet echt Zandvoorters. Maar ze hebben heel veel van Zandvoort in beeld gebracht. Maar ook Overveen. En de, eigenlijk dit gebied. Uh, ja, de regio ja, van Zandvoort. Ja, ja. Waar, maar waar haal je dat nou vandaan? Want het, dat staat ergens opgeslagen? Ja, uh, het iemand, allemaal iemand... opgeslagen beneden bij het gemeentehuis. Bij het gemeentehuis? Ja. Alles was opgeslagen. Het was ook, er zijn ook gedeeltes geschonken. Er zijn gedeeltes zeg maar, aangekocht door de gemeente. Heel lang geleden. Ja. En dat hebben we allemaal eens tevoorschijn gehad. En het is toch, ik vond het, toen ik in het begin zag, toen dacht ik... Goh, ja, wordt het nou wel wat? Het is ja. allemaal oud, hè? want ik ben zelf van moderne kut. Maar ik vind het zo mooi. geworden. Oh, ja. hoe, hoe bepaal je dat, wat je naar boven haalt? Uh, ja, puur dat, op gezicht, dat, maar dat vind ik mooi. Uh, onze Sabine. Hè? Sabine Huls, ja, ja, ja. onze beheerder. Die heeft haar zoveel kijk op. Die, die heeft, haar heeft haar het haar helemaal samengesteld. Ja. En gaat neuzen in de kellers van de gemeente en die komt dit tegen? En die komt dit tegen, ja. Dat is echt heel mooi. Wie weet wat er nog meer ligt? Nou, dat zou best wel eens kunnen. Okay. Dat zou best wel eens ja, kunnen. Ja, dat, dat hoort bij jullie werkgebied natuurlijk. Ja? Dat, dat opsporen, alles wat... Ja, en het mooie ervan is dat alle dat ze hebben nu zes jaar lang gewerkt... om alle kunst die ze hebben, te digitaliseren. Dat betekent dat ook via de website alles onvraagbaar is. Dus dat is natuurlijk ook dus nou, een... Ja, dat is natuurlijk een, heel, uh, een, een hele klus, want je moet dan van alles fotootjes maken... of stukjes filmen, moet je gemaakt, moet nummertje moet er erop. De nummertjes moeten erop. Je ja. tikt het nummertje in en dan kan je het zien... Uh, Herkomst. Dus het museumjaar en het uh, open podium gaan dit jaar van start. Ja. Uh, vorig jaar was dat een uh, succes, tenminste dat vond ik. De optredens in het uh, ja. uh, museum. Ja. Gaan jullie daarmee door? Ja, we gaan ermee door. Maar zoals uh, natuurlijk overal, de bezuinigingen spelen ons parten. Wij willen nu, zeg maar, uh, de, de komende twee maanden gratis podium aanbieden. ...voor uh, verdienstelijke amateurs... ...die leuke muziek maken... ...die dansen... ...we willen het jongere publiek erbij betrekken... ...dus ik heb een dansschool benaderd... ...waarbij misschien jongens gewoon... lekker breakdance doen... Mm -hmm. ...of iets van die naart. ...kleine kinderen die dansen... ...om gewoon toch de jeugd ook een beetje... ...het museum te krijgen. Dus dan wordt het ook echt een open podium. Dan wordt het echt een open podium, ja. Die, uh, die eerste twee maanden... Uh, Hoeveel zaterdagen stel je daarvoor ter beschikking? Wij houden het gewoon op de laatste zaterdag van de maand. Dus mochten er jonge artiesten, danseressen, dansers luisteren... dan kunnen ze contact opnemen met ja. het Museum ja. om daar uh, ja. op de laatste zaterdag van de maand een optreden te verzorgen. Ja. Nu nog gratis? Wij bieden het podium ja. gratis ja. aan. Misschien worden ze wel beroemd, je weet het maar nooit. Dan kun je altijd zeggen dat je begonnen bent in het Zandvoortsmuseum. Juist. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, Noordje, dat zijn niet alleen Zandvoorters die je hoopt te ontvangen... maar ook onze Zo gasten. Zo breed ja. mogelijk. Ja. Uh, hoe brengen jullie dat onder, onder de aandacht van toeristen, van gasten? Uh, nou, de krant en dan ook in de regio. Zandvoorts, Haarlems Dagblad. Persbericht gaat eruit... We hebben fly flyers, we hebben overal affiches opgehangen. Ik ga met flyertjes, uh, rond. flatgebouwtjes rond. Dus uh, ja, we doen ons uiterste best. En we proberen de krant er ook bij uh, te betrekken. Met kleine interviewtjes, niet uh, te groot. Nee. Maar wel om daar aandacht voor te vragen. En de WVV? De VVV, ja, want die heeft ook uh, de evenementenlijst natuurlijk, en daar is bij. En die heeft weer jullie folders. En daar gaan ook uh, folders worden, ook opgestuurd naar alle zeg maar uh, zoals de Crandorado. en de strandpaviljoens die daar nu staan. Persberichten, Persberichten dagblad eruit, steeds de kranten. Ja, ja, die gaan ook om uit. Om zo breed mogelijk dat ja. onder de aandacht ja. te brengen, want dat is natuurlijk, ja, we zijn ook een toeristenplek, en uh, als we iets leuks te bieden hebben, willen we dat ook graag laten weten. Ja. Ja, nou, ik denk dat, uh, ja, dan, dan zou je denk ik alle strandpaviljoens. We hebben het nu natuurlijk gedaan, degenen die er nu staan, ja. het zijn er een stuk of vijf denk ik. Ja. Maar dan zou je net van de zomer bij alle strandpaviljoens neer moeten uh, leggen. Dat is ook wel een optie, denk ik. Dat is goed. Ja, onthouden. onthouden. <laughs> Daar zit ik me wel wat voor. Um. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan uh, wat voor artiesten uh, die je er neerzet. Want ja. als je nu dit uh, trio ziet, wat allemaal een eigen publiek hebt. Maar eigenlijk ook alle drie een eigen stijl hebben. Ja. Uh, dat is natuurlijk ja. wel interessant. Ik vind dus... het ook heel leuk dat dat nu samen komt. Ik ja. ben ook reuze benieuwd wat dat wordt. Maar je hebt dus ook drie, uh, ze hebben allemaal hun eigen clan om het zo maar te zeggen. Ja. Die er achteraan loopt en gezellig mee komt luisteren. En die gaan nu uh, een mix van drie muziekstijlen ja. horen. Dat is wel interessant. Ja, ja. En wat mij, mij wel opvalt van het Zandvoortse publiek... ...we hebben een paar keer toch uh, klassieke muziek uh, laten horen. Ja. Mensen, en dan is de aanloop niet zo groot. Dan, we hebben natuurlijk de Classic Concert. Ja. Alleen, maar die dat ook is natuurlijk publiek. een gevestigde ja. Ja, iets. Ja, ja, ja, ja. En daar willen we helemaal niet in de wielen uh, zitten. Willen we willen helemaal niet uh, in de weg zitten. Nee. Maar dan merk je toch dat, dat het meest populaire, dat dat toch meer aanspreekt. Ja. Ja. Maar wij willen ook erg graag verhalen vertellers, dichters, ja. uh, dat soort dingen. We willen oh ja. eigenlijk alles. Je hebt ook jazz in ja, ook ook. Ja, de krocht. Daar is ook weer een publiek voor. Je raakt altijd wel iets. Ja. Ja. Ja. En ja. Ja. je, je ja. hebt uh, behoorlijke festiviteit in het dorp met uh, popmuziek. Ja, ja, Ja, tuurlijk. Dus wat je ook doet, je raakt het altijd. Maar is dat ook niet de taak van een museum? Om heel breed Wij willen het ook heel breed. Eigenlijk willen we uh, dans, muziek, de uh, uh, ja. desnoods. Als het maar mensen, Nee, laat die jonge mensen naar het museum komen. Ja, dat bedoel dat ik, als ze maar komen. Wij, dat is wat we willen. Het grappige is, bij museum denk je aan het verleden. Ja. En jullie... Maar dat hoeft niet. Hebben. Jullie, maar jullie begeven je ook in het heden. Ja. ja. En je wilt dat heel doelbewust doen. Nou, is het, ik denk dat dat een hele mooie combinatie is. Ja. Om in ieder geval jongere mensen met het museum kennis te laten maken. En dat ze gewoon ook kunnen zien dat het misschien heel erg modern kan zijn. Ja, want dat is een open podium. Dus ja. uh, nogmaals, uh, dames en heren, jonge artiesten en natuurlijk ook de ouderen. Meld je bij het Zandvoortsmuseum en dan mag je gebruik maken van het open podium. Ja. Noortje, uh, ontzettend niet. bedankt. Ja? We gaan jou, denk ik, dit jaar nog een paar keer zien met, uh, wel, ja. uh, met nieuwe artiesten en ja. nieuwe dingen die in het museum uh, gaan gebeuren. Ja. Dankjewel. Fijn. Okay. Dankjewel. Wij gaan door met uh, een museumstuk. Ja, jij gaat terug in de toekomst. Oh, de... back. Get back. <laughs> Ja, de Beatles. Museumstuk. Get back. Dus, oh, jij ontlokt mij een uitspraak. Ja. Ik ga het niet zeggen. Nee, oké. Okay. Goed. We hadden het even over jazz en, uh, en andere muziek. Maar een echte popper is aangeschoven. Want dat zegt hij zelf. Hij is tegenover ons Peter ten Boer van de gemeente Zandvoort. We gaan praten over de sneeuwoverlast. Maar in het voor, uh, toen wij hiervoor even zaten te bomen, toen vroegen wij jou eigenlijk af. Wat is nou Peter ten Boer zijn echte functie? De naam. Mijn functie is hoofd, uh, reiniging en dus die reiniging hoofdreiniging en groen. Zie je reiniging en groen. Maar dat is ook groen alleen. Reiniging is... en Be groen. Behelst dat eigenlijk de hele remise? Dat, uh, dat behelst uh, de, de, het werk wat vanuit de remise wordt gedaan. En sinds een jaar ook nog de handhaving. Die valt er ook om? Ja. De handhaving van de ABV, dus de BOA's. Niet de... Ja, ja. Niet de handhaving voor uh, bijvoorbeeld sociale dienst. En ook niet de handhaving voor uh, bouwen. Ja, maar de mannen die nu door het dorp lopen ja. uh, uh, met ja. handhaving en zo'n ja. barstikker op hun ja. uh, mouw. Ja. die ja. vallen controle ook. Oké. Okay. Ja. En wat we vroeger onderhoud van straten, wegen en dergelijke noemden. Een publiek, stukje publieke werken. Wat Dat we is eigenlijk doen, een tweede gedeeld. We hebben het, het, het, het, laat ik zeggen, het dagelijks onderhoud. Dat is de afdeling reiniging groen. En we hebben de planning. Ja. Dat zijn dus de mensen die uh, hoofdriolen aanleggen of die uh, nieuwe straten bedenken. Maar, maar ook nieuwe bankjes op de boulevard, straatmeubilair dat, dat wordt allemaal bedacht door, door de anderen. Ja. wij zijn alleen voor de, laat ik zeggen, voor, de, voor het, voor het laat voor het onderhoud oh, okay. en het uh, implementeren daarvan. Reiniging en groen, maar het is nu uh, reiniging en wit. En, maar, euh, er dus wordt ja. natuurlijk heel <laughs> erg hard over, over gediscussieerd van bijstandstrekkers tot uh, gemeenteambtenaren die uh, buiten moeten gaan scheppen. Ja. Uh, ik heb zelfs gezien dat op Schiphol de kantoorbedienders uh, en de kantoorwerkers de banen schoonmaken. Misschien is het wat voor de gemeente Zandvoort. <laughs> maar laten we het daar niet over hebben, dat komt nog wel. Uh, hoe pakken jullie dat aan? Want uh, het, normaal hebben jullie je werk... He, dat is reiniging ja. in groen. En ineens ligt er een, een, een 20 centimeter sneeuw. Ja. Dan moet je ineens een ander plan hebben. Ja, we hebben, uh, um, zijn twee, twee, uh, er zijn twee tegenstrijdige werelden. Dat is, uh, A, het is glad of het sneeuwt. Dan pakken we een, een plan uit de kast, een draaiboek. Maar tegelijkertijd is de sneeuw of de gladheid of de ijzel... is nooit die van gisteren en jaar. Het is altijd, weer, uh, is altijd weer net iets anders... Ja. En, en met dat plan in de hand gaan we dan kijken eh, welk, welk scenario gaan we toepassen. Is het gewoon de roodcode, oranje enzovoort. zwinter ja. zitten jullie op het puntje van je stoel uh, ja, als je naar het weer bericht. Uh, de wat ja, langere termijn. En dan hebben, we, dan hebben we ook nog weer invalshoeken. Je hebt uh, bijvoorbeeld een, een, een, een, een, een, een nacht of een.. Dat je denkt er is niks aan de hand. En dan belt de politie. En die zegt het is hartstikke glad. Heeft, niemand heeft dat ons ja, verteld. Ja, het kan, maar dat ja. kan plaatselijk zijn. We hebben, uh, een, uh, zijn aangesloten bij een meteorologisch bureau. Dat uh, ons oppiept. En ze de ja. jongens denken ik dat ze eraan te komen. Over een uur gaat het sneeuwen. Dat duurt ongeveer twee uur. Die weten wel dat het gaat sneeuwen. Dat is zo'n bureau. Maar ja. het bureau weet weer niet of, wat voor ondergrond hier ligt. Nee. Want, want op asfalt. Op asfalt uh, is het weer anders dan ook oude steentjes. Dus wij kennen allemaal de plekjes waar... waar het, he, met, met betonklinkers is het bijvoorbeeld dan niet glad. En ja. oude, oude dingen is wel... Dus Wandel dus maar zijn, over het kerkplein. Nou, dat het zijn ook heen. wel <laughs> ja. maar dat en, en eigen waarning. Dat zijn allemaal signalen die moet je uh, dat, dat, constant... Dat, dat komt dus bij, uh, bij jullie binnen. En dan ja. maak je een soort dienst. Ja, klopt. En heb je dan ook... Plan je van tevoren uh, uh, een, een winterrooster in met standby mensen bijvoorbeeld? We hebben, een, uh, wij hebben een, een heel klein clubje stand-byers. En als we weten dat het vanavond of morgen... Uh, uh, Gaat gebeuren? Nou, dat de kans groot is, dan hebben we daar ook weer standby mensen voor. Dus, ja. dus per... Uh, uh, wij hebben constant, hebben we dat. Behalve wat ik net zeg, als je in november ineens een avond hebt, dat, dat niemand erop gerekend heeft, dan bellen we onze stand-by, onze, onze klein ploegje stand-by. Peter, jullie hebben dus groene mannetjes <taps> ja. en die in de winter worden dat witte mannetjes. Dus op, op het moment dat het, het is een beetje geluk bij een ongeluk, op het moment dat het gaat sneeuwen en alles bedekt is, ja. wordt, er, wordt er 90% wat je buiten zou doen, toch niet meer gedaan. Nee, Dus dan zijn dus... al die mensen beschikbaar om andere dingen te doen. Die hebben dus eigenlijk een eens dan een andere functie. En zo gauw dus die gladheid voorbij is, dan hebben we nog twee dagen nodig om alles weer af te spuiten. En, ja. en, en dan is het weer uh, gaan weer ja. over de orde van de dag. En, en, en nu, uh, <coughs> nu als je door het dorp heen uh, loopt en rijdt, dan zijn er een aantal straten wel geschoven. En de aandacht staat niet geschoven. Ja. Ik, ik begrijp dat de prioriteiten bij de doorgaande wegen zijn. Ja. Uh, Bereid je dat plan steeds uit? Van nou, uh, die heb ik nog niet gedaan en dat is prioriteit nul dus, dus, dus. daar hebben ik... we twee, we twee, uh, twee uh, um, vaste gegevens. Uh, het plan is erop gericht om hoofdroutes doorstroming dus te krijgen. Dus het, ja. het, uh, en om die straten zo schoon te krijgen. ...is nodig als je zout strooit... ...dat er altijd veel verkeer over rijdt. Straten waar veel sneeuw ligt... ...maar waar niet veel verkeer over gaat... ...kun je strooien tot je in een ons weegt Dan gaat dat niet weg dan gaat dat niet weg. Nee, dat het vermoed... zout is niet actief uit zichzelf. Nou, niet, maar het... gooi maar een pak zout op, op, in je tuin op, op zo'n hoop. Op een gegeven moment, dan, dan, dan moet je zoveel hebben. Dat is, dat, dat, dat, het zout is wel actief, maar tot op zeker hoogte Het moet ja. in, de, in die sneeuw worden. Maar het geperst. gaat werken als het in de, gemengd het wordt. Het moet gepest worden. Dus okay. die, die voertuigen eroverheen... Okay. Die ja. moeten dat in, dat snel persen. Ja. En daarmee gaat het werken. Als maar je het wel. gewoon erop er opstrooit, heeft dat een minimale werking. Ja, als we, achter, even naar hier buiten kijken, zie je dat er ja. een gedeelte weg is. Dus hier wordt eigenlijk, en dat wordt hier ook niet zo erg veel geleden als op de, ja. de hoge weg. En de hoge weg is gewoon schoon. Ja, dat dus klopt. Dat de, de hoge weg wordt, wordt er misschien wel veertig wel, wel, wel, wel, wel keer meer ja. per uur dan hier. Maar, maar of... moet, je, uh, moet je niet eerst schuiven en dan strooien? Nee, want schuiven kan niet altijd. Als nee. het... Uh, als, er, uh, als er sneeuw uh, klef is, bijvoorbeeld schuiven mm -hmm. op onze straten, hier in Nederland dan, laat ik zeggen, op heel veel straten er zijn bol, dat bolig, er dan mee. Ja. Ja. dus als je een asfaltweg hebt dan heb je nog wel iets meer succes, maar schuiven laat je altijd iets liggen dat, dat als je met zo'n ja, zit... zo zo uh, uh, uh, uh, dus een, als je een klein oneffenheidje hebt dan, dan, dan krijg je, je maakt dus een heel klein glijbaantje, mm -hmm. daarna moet je strooien en ja. dan gaat het goed. Maar als, er, als het begint te sneeuwen, heeft schuiven geen enkele zin. Ja, je... Je, je moet er al eens meer dan een paar centimeter ja, nemen. Ja, ja. dus uh, als het een dik pak ja. is, dan kun je gaan schuiven. Dat doen we dan ook. En dan, ik, ik kom aan... daar ook een beetje op, omdat ik net uh, in het centrum uh, rond heb ge, gekeken en gelopen, ja. uh, ook een beetje over dit onderwerp. De buurweg bijvoorbeeld is nog helemaal bezaaid met uh, sneeuw. Ja. Uh, maar al onze weggetjes zeg maar, tussen de uh, Hogeweg en de Zeestraat... zijn allemaal een beetje bol met klinkers. Ja. Dus het verhaal dat je dan alleen het middenstuk meeneemt... en de twee zijkanten niet... is dus gewoon uh, uh, niet te doen. Je kan dus beter niet schuiven. Nou, je, je, je probeert om, om die weg begamer ja. te maken... En een, meng, en, en, en, en een soort mix van schuiven en pekelen. Dat is het dan. Ja. En dan moet je het mee doen. En... en als het nu gaat dooien, dan krijg je een soort blubber, dan kun je weer, dan kun je niet. niet volop gaan schuiven, want dan schuiven die blubber van links naar rechts. Ja, ja, ja. Maar, en dan? En dan zijn ja. putten bevroren. Ja, ja, ja. En dan ja, dat gaat blijft. het niet... Je ik, ik, ik kan er ook wachten als het nu gaat door, Dan krijg je dus misschien wel een week lang gedoe met allemaal plassen. Ja. Nou, dat gaat er morgen gebeuren gewoon. <lacht> dat zit er wel in. Ja. Het sneeuwt nu trouwens, Peter. Dan ja? kan je wel blijven zitten. ja maar We zijn, we zijn <lacht> nou om acht uur vanochtend begonnen met, uh, met opnieuw te naar ja? aanleiding van de berichten. Ja? Want de berichten waren dat er natte sneeuw zou komen. De grond is nog bevroren. En dan krijg je een soort van, van aan, een soort, ja, wel of ja. niet aanvriezen. Het is echt letterlijk aanvriezen kan dooien. Dat, dat aanvriezen werd... Uit, uh... uit, uit voorzorg, op, op basis van die berichten, zijn we dan begonnen. Ja. Met strooien. Ook dat is een verhaal. Dan kan je wel strooien. Maar als het een beetje waait, dan waait al dat zout weg. Nou, oh ja, ja? Nou, het waait nu ja, een beetje. Dat weer. Nou, ja, het waait weg. En, en als er dus een auto langs zuist... Dan, dan Waarop dit? Nou, er zijn heel veel gemeenten, wij hebben dat nog niet. Dat is een hele investering. Dat is een techniek die, die ze jaren geleden begonnen. Die gaan zogenaamd nat strooien. Dan hebben ze een, een, een vloeistof. Ja. En dan kun je dus al van tevoren gaan strooien. En die vloeistof, die blijft dan, dus dat is een spekelvloeistof. Nee. Ja. Die blijft dan actiever. En dat kan niet wegwaaien. Maar dan moet je je hele park vernieuwen. Maar als als vloeistof is dan heeft het in feite al wat je door persing, wat je net zei, al wil bereiken. Tevijder. Dat ja. heb je al bereikt. Dan kun je, dan kun je ook voorwerken je ja. ja. met, met Als je kijkt, het waait hartstikke nu ja. Dus je, je, je, wat je gestrooid hebt Een deel daarvan blijft in die sneeuw ligt, ja. Maar op een, op een schoon stuk Het is allemaal, ja. het is allemaal uh... Peter, we hebben het nu over de wegen Maar jullie hebben ook nog wat andere speerpunten En dat is een, een rondom bejaardenhuizen, Plekken waar mensen uh, Vrij snel zouden kunnen vallen uh, Daar kijken jullie ook naar Zodra het gaat sneeuwen hmm. Ja, wij, ook dat hebben we dan, laat ik zeggen, geregeld tot, tot, op, zeker, tot in, op zekere mate natuurlijk. de ja, huis zelf moet zijn ding doen. Ja. Wij, wij zorgen dat er toegankelijkheid is. Maar, je kun, <coughs> um, en maar die toegankelijkheid is voornamelijk gericht op, het, uh, op uh, de, de openbare weg. Hè. Met een auto, met een taxi, met een, met een ja. uh, voertuig kunnen komen en... Het is niet opgericht om van huis A naar, naar plek B in het dorp een, een, een, een, een vrije een te door. Nee, maar ik kan me voorstellen dat je wel een, een toegangsroute naar het huis in het Huis in de Duinen Nee, de... we hebben een toegangsroute van het huis in de Duinen, wel over de weg. En bijvoorbeeld een wandelroute, een looproute tot aan het, de bushalte die dat Ja, ja, ja Nou ja, dat zo niet verder. Dan, nee, dan, we dus, dan komen we dus op het ja. openbaar terrein, waar ik het ook nog even over wil hebben. Ja. Um, Vorig jaar uh, hebben we hier ook gezeten en toen heeft de burgemeester ook nog eens een keer hier gezeten. En uh, toen ging het over veeg je eigen schoon. Mm -hmm. Wat uh, eigenlijk heel normaal is. Was, ja, is. Want uh, je ziet het bij een aantal mensen wel, maar je ziet het ook bij een aantal mensen niet. En wij zien jullie mensen daarop, van joh, doe je eigen stoepetjes schoon van nou, uh, Ja, wij wij spreken die wens uit en, en, en onze hele. Uh, laat ik zeggen, onze hele uh, communicatie over de openbare orde het hele jaar door uh, proberen we duidelijk te maken dat het openbare ruimte van ons samen is. Dus dat je op al, elk moment dat je ook mag verwachten dat burgers hun ding doen. Het is ook hun openbare ruimte, het is niets van de gemeente. Ja, maar je hoort al heel, heel gauw. Uh, en we hebben net, ook, net zei ook een stukje niemandsland. Ja, ja dat is van de gemeente. En ja, ja, dan ja, kun je natuurlijk wel roepen, maar dat gebeurt ja. er gebeurt niks. Nee, dat, dat is ook zo. Nou ja, je hebt parkeerterreinen en al dat soort dingen. Ja. Daar gebeurt helemaal niets. Nee, maar als ik hier alleen maar naar buiten kijk... en ik zie al een hele stoep waar uh, wel wat gebeurd is... en een heel stuk waar niks gebeurd is. Nee, is dat is ook zo. Je kan het alleen uitdragen dat je dat gezamenlijk zou willen... dat je zo ieder zijn steentje bijdraagt. Het is, het is niet verplicht, hè? Het als ik niet, nou uitgaai over vroeger, jouw stoep... Het was vroeger verplicht. Ja. En uh, tiental jaar geleden is dat uit, is uit de, de APV. Al, de. Omdat het vanwege het feit dat dat iets is dat niet te handhaven is... Ja. Nee. Dus dingen die niet te handhaven zijn, zetten ze niet meer in de APV. Oké. Okay. Ja, het is niet te doen. Al die duizenden adressen afgaan. Uh, nee, dus nee, ja, dus en eventueel. Je loopt door de straat en is, je noteert. Het is er zijn, zwijnt, er zijn richtlijnen over die APV's. <kijf> als het zinloos is, moet je het niet. Als je een wet zinloos. Dan heb je een aantal handhavers die je dagen, zo niet weken, kwijt bent. Alleen al aan dat is niet te doen. Ja, dat is Wat we wel zien is dat wel in onze beleving steeds meer mensen ondanks het feit dat er nog veel zijn die het niet doen terwijl steeds meer mensen dat doen en ook gelukkig steeds meer bedrijven ook winkels die het niet doen maar steeds meer die het wel doen ja, nou, uh, in mijn buurt zie ik dat gelukkig ja, ook heel, nog wat we hebben we het al over gehad ja. uh, het is denk ik niet meer normaal dat je zeker je eigen stukje ja. schoonmaakt. Ja. En als je dan ook nog een klein stukje openbaar meeneemt, dan uh, hè, zoals een trappetje of een stukje waar niemand loopt, ja. Ja. Waar, niemand, waar niemand zich verantwoordelijk voor voelt. Nou ja, het kan de, in, zoals in het dorp, uh, daar zijn trappen, stenen, trappen ja. naar boven ja. en dergelijke, die, die, die levensgewaardig zijn. Die zitten in het pakket. We hebben uh, laat ik zeggen, een K pakket K gemaakt met hotspots en met plekken. Niet alle trappen, maar als er alternatieven zijn, doen ja. we er één. Ja. He, als, uh, als je het station uitloopt bijvoorbeeld, je uh, uh, uh, Kopen dan heb je een, een helling, ja. een straatje en een trap. Nou, dan hebben we die helling gedaan. Want dan kunnen we dan de rolstoels. af. En, en die trap doen we dan niet. Want dat hoeft dan niet. Nee, want je kan ook lopen op die, die helling. Ja, ja. ja dus dat is eigenlijk een... De heren waren bij, ja. bij de Hofstad keurige trap aan het schoonmaken. Het is geweldig. Het trood ook zout. En het verhaal klopt. Het gaat niet echt weg. Totdat ik drie keer in de weer gereden ja. ben. Ja. Dus dat, dat is keurig gedaan. Eigenlijk zou je... Uh, dus ook als er al gereden of gelopen is, is er soms al aangestampt. Eigenlijk ja. zou je, in zou theorie, duizend mensen moeten hebben... die in één keer binnen een uur die boel schoonmaken. Ja, ja. En, uh, weet je ja, ja ik nou. weet zelf van mijn stoep, zodra er gelopen is... is het al heel moeilijk schoon te maken ja. Moet je met de ja. schep echt je, wegsteken. Ja. We doen een, een rondje Zandvoort... Uh, met machines bestrijden duurt uh, een uur en een kwartier. Nou, dan doen we ja. soms nog een rondje. Ja. Dat, is, dat ben je al kwijt. En als je dus hier begint bij pas een uur en een kwartier, later aan een eindpuntje. Ja. Hoe wordt er door het Sandvoss-publiek gereageerd op de mannen die aan het, uh, aan het werk zijn? Er wordt, uh, daar wordt, er wordt meer gereageerd in de trance van waarom doen jullie dit niet en waarom doen jullie dat niet? Ja. Ja. Niet zoveel maar bedankt uh, dat je dit gedaan uh, hebt. Uh, maar Iedereen heeft zo zijn winst. Dat ding, maar ja. op ook dat, het, er wordt natuurlijk ook wel gereageerd. Ja. Maar, nou, ik moet zeggen, het fietspad, bijvoorbeeld uh, rond de begraafplaats, zo naar de spoorbomen toe, is altijd keurig schoon. Heel snel. Maar of, als je dan, om, uh, in het kader wat we net zeiden, alleen al zo'n fietspad kijkt, omdat dan, omdat we <coughs> weer er maar door gaan, omdat schoon te krijgen, ja. daar ben je relatief veel tijd aan kwijt. Ja. En dat gaat allemaal af van de tijd die je ergens anders op dat ja. moment zou willen zijn. En we ja. hebben maar vier ploegen. Ja, dat, dat, je moet de ploegen wel verdelen over, over heel Zandvoort. En als het één meer tijd kost, gaat dat ten koste van het ja, andere project. Ja. Als ik zo naar buiten kijk, moet Peter snel weg. Nou, ik denk dat hij zijn zaken goed geregeld heeft. <laughs> en misschien zit hij wel in het museum vanmiddag naar de jazz te luisteren van het spoor Die kans is heel groot. Peter, hartstikke bedankt voor de uitleg. En, uh, Graag gedaan. We gaan er binnenkort, of binnenkort. Als het groen is, gaan we het een keer over groen hebben. Dat is goed. Dank je wel. Graag gedaan. Een niet museumstuk. Raccoon, <laughs> freedom. You got me thinking. I'm really thinking. I want a palace just to roof. You tend to melt on water. You got me thinking. You wanna drop, make sure you bounce. You need a little, don't take it now. So the book we're living in, I read it twice and I don't want the blood to change.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 Hello Koen, Freedom. Nou, dat klopt. Aangeschoven is iemand van de Partij voor Vrijheid en Democratie. Dus, uh, het is een vereniging. Een volkspartij vereniging. Voor en Ja, precies. Het is dus een volkspartij. Ja, ja. Uh, ja we hebben uh, het uit de krant kunnen vernemen dat jij een bommetje geplaatst hebt in Zandvoort. Weliswaar een klein bommetje. Maar toch wel groot genoeg om, uh, om Zandvoort weer uh, een beetje te laten schrikken of te stuiteren. Hoe je dat ook mag noemen. Want wat lazen wij in de krant... ...dat jij vragen gesteld hebt aan het college... ...van waarom voeren jullie uh, de, de, de, de compensatiewet niet uit bijstand gerechten. Dat wil zeggen dat iemand krijgt bijstand en kan daar een tegenprestatie over leveren. Ja. En nu ineens ligt er een hoop sneeuw... <lacht> ...en dan denk Martijn van nou zouden die bijstand wel eens mooi kunnen helpen. <lacht> of uh, ligt dat iets anders? Nou, het ligt iets anders. We hebben vorig jaar in februari, uh, toen, er, toen er een hele pak sneeuw lag... ...hebben wij uh, schriftelijke vragen gesteld van nou sinds januari dat jaar, dus januari 2012... is het ja. mogelijk om een tegenprestatie te vragen... aan mensen met een bijstandsuitkering. Uh, wat gaat het college daarmee doen? En is sneeuwruimen daar een, een optie in? Het heeft het college geantwoord... ja, dat sneeuwruimen dat is zeker een optie... maar we zijn dat beleid nog aan het ontwikkelen. En, en nu is het inmiddels een jaar later. En dan vraag ik me eens een keer van... hoe staat het daarmee? Maar in hetzelfde stuk stond dat de gemeente... twee keer heeft gewacht op, uh, ja, op twee andere wetten... die Doe nog in, uh, ingevoerd zouden moeten worden. Waarom hebben ze daarop gewacht? Um, nou, dat zou je eigenlijk aan de wethouder moeten vragen. Ik weet alleen dat ze gewacht hebben, maar op zich zijn daar wel logische argumenten voor te verzinnen. Want toen in 2012 speelde ook de wet werken naar vermogen, die de hele uh, onderkant van de arbeidsmarkt uh, zou hervormen. Ik vind het al logisch dat je denkt van nou, dan wachten we met die bijstandhervorming, wachten we dan even tot we het in één keer mee kunnen nemen. Maar ja, het is bekend, toen viel het kabinet. Toen kwam het volgende kabinet, zei van wij komen met een participatiewet, die ongeveer hetzelfde gaat doen, maar net op een andere manier. Wat Welke tijdspannen praat je nou? Uh, uh, september. Ja, jullie niet net kijk wanneer waren de verkiezingen? Ja, september 2012. Ja, okay, ja. Toen viel het kabinet natuurlijk, dus ging die wet naar vermogen niet meer door. Toen kwam het nieuwe kabinet met een. Uh, <coughs> zou komen met een participatiewet. Die is nu aangekondigd. Uh, eerder had het college gezegd van nou, we wachten tot we die hoofdlijnen weten van die participatiewet. En die zijn inmiddels bekend. Dus ik vraag nou, uh, die zijn misschien begin januari uh, dit jaar bekend. Ja, dus eigenlijk is het niet. Uh, eigenlijk is het nu het uh, de laatste reden dat het college wel wachten was. We willen weten hoe die hoofdlijnen van die participatiewet ja. eruit gezien. Die zijn nu bekend. Dus en je verwacht binnenkort momenten. een reactie. Uh, ja, daar staat hem op wel. Ik kan me voorstellen dat er aanvullende wetgeving nodig is. Want ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen die een bijstandsuitkering krijgt, nou zich kwalificeert om een tegenprestatie. Daarom moet je die tegenprestatie ook breder zien dan alleen het sneeuwruim. Ik gebruik dat sneeuwruim ook als een, een voorbeeld van ja. een tegenprestatie. Um, in mijn ogen zie Hoe ik het voor me zie is dat iemand een bijstandsuitkering heeft... Die gaat op een goed moment een keer met de gemeente in gesprek... Of met een vrijwilligersorganisatie, met pluspunt, wat dan ook. Zegt van nou, ik heb een bijstandsuitkering. Nou, wat wilt u uh, voor een aantal uur per week, wat wilt u gaan doen? Ja. En dan kun je in overleg met diegene... Nou, de ene zal misschien in de winter sneeuw gaan scheppen. De ander zegt... Uh, Laat mij maar in, uh, in een bejaardenhuis koffie drinken met mensen om die gezelschap te houden. Jij, jij kijkt erna alsof het iets structureels gaat worden. Geen incidenten. Want nu sneeuwt het. Nu gaan een aantal mensen vragen een, een prestatie te leveren. Maar veel meer structureel. Ja, eigenlijk doen. moet het structureel uh, toegepast worden. En sneeuwruim is dan één van de voorbeelden die je zou, uh, zou kunnen doen. Dus ja. eigenlijk, als ik het een beetje begrijp... dan uh, uh, verwacht de maatschappij, want het is natuurlijk niet mm -hmm. alleen de VVD... Dat er uh, uh, gaat een gesprek vinden met de bijstandtrekker en de bijstandsgerechtige die zegt van ik, uh, wij komen overeen dat u uh, 30 uur in de maand uh, iets gaat doen voor ons. Ja, noem een aantal ja. ja dus dat, dat zou er moeten gebeuren. B ja, bijvoorbeeld. En ik vind het ook normaal. En niet alleen omdat je zegt van nou we betalen samenleving, we betalen iemands levensonderhoud, dus we krijgen wat terug. Dat is een, een belangrijk argument. Maar nog zeker net zo belangrijk is, denk ik, dat een voornaam probleem voor mensen in een uitkering is van ik voel me niet gewaardeerd. En ik denk dat als jij een stoep schoonmaakt en iemand met een rolstoel kan daar langs. Ja. Het geeft ook een bepaalde zin aan je leven. Ja, nog. en ook Ik denk nou, dat is uh, uh, belangrijk stoep is of het is een tuin schoonmaken of het is uh, ergens koffie ja. drinken. Je ja, bent precies. bezig en dat geeft waardering. Precies. Dus eigenlijk uh, uh, verwacht jij dat de mensen daar een beetje door gaan groeien. Ook dat, ja. ja. En je, je leert ook een, iets van een werkhouding nee. aan. En het, het. Nee. Als werkgever is het ook nuttig dat je weet van nou diegene heeft zich toch ingezet de afgelopen jaren. Ja. Dus. Dat zorgt ook voor dat je makkelijker iets kunt Daarnaast zijn natuurlijk dingen als werkervaring. Die je dan ja. toch opdoet. Maar Precies. ook netwerkuitbreiding. Je komt in contact met andere ja. mensen. Uh, misschien uh, zaken die zelfs je uh, afhankelijkheid van een bijstandsruik zouden kunnen ja. uh, verminderen of zelfs uh, ja. er helemaal uithalen. Dat, ja, zeker. Je bent meer betrokken bij de maatschappij. En dat is een uitgangspunt wat bij jullie ook geldt dan. Daarvoor. Ja, zeker. Dat is... Uh... Of een we hebben het nu, toen nu toe hebben we het gehad, van je moet wat terug doen voor de samenleving, ja. dat, is, dat is heel belangrijk. Maar zeker net zo belangrijk is ook het voordeel wat een, een bijstandsrichter er zelf, uh, zelf aan heeft. Ja. Ja, eigenlijk is het dus een, een logisch gevolg geweest van een, een, een, een lopende wet, uh, kabinetverhaal, een nieuwe wet. En nu is de tijd daar dat het zou kunnen gebeuren. Um, nou, niet helemaal. Um, in januari 2012 is de wetwerk en bijstand al hervormd. Ja. Dat liep los van die wetwerk en haar vermogen. Die bijstandswet is al eerder hervormd en toen kon die tegenprestatie al. Dus het kon maar in principe het sinds het januari. Heeft het heeft dus gewacht. Heeft, ja, gewacht, precies. En gewacht op die ja. twee wetten die nu gewoon duidelijk op tafel liggen. Ja. Dus nu zou men daarmee aan de slag komen. Precies. Dus daarom heb ik nou ook gevraagd, want de, de schriftelijke vragen gaan ook vooral om van... Wanneer zien wij een raadsvoorstel tegemoet? Wanneer zijn de eerste mensen aan het werk? Gewoon, hoe gaat het proces nu, nu is verder? Het niet, is het niet uh, ook een beetje aan jullie om een initiatief raadsvoorstel te maken... Je kan natuurlijk, uh, dat is niet onbeleefd bedoeld, maar je kan iets roepen. Maar je kan ook iets, iets, iets, iets voorbereiden. Precies. Ja, ik denk ook zeker dat als het college zegt... Van, nou, we wachten er nog een jaar mee dat we dan met een uh, initiatiefvoorstel komen. Maar ik vind de gang van zaken heel logisch dat als ik iets vraag aan het college... het college zegt van, nou, dat zijn we met je eens. Dan hoef ik iets niet te agenderen, dan hoef ik niet een initiatiefvoorstel in te zien. En dan kan ik natuurlijk wel een keer vragen van, nou, hoe, ga, hoe staat het proces, uh, wanneer is het klaar. Maar wat was het, uh, het, het, het korte en directe antwoord van de wethouder op dit uh, gebied? Het antwoord uit februari 2012, bedoel je? Of? Nou, uh, op jouw uh, vraag. Daar hebben we nog geen, uh, geen antwoord op gehad. Dus dat is uh, helemaal. Okay. Laat nog op zich wachten. Als je, ik ben altijd nieuwsgierig. Oké, okay, het voorstel klikt goed. Maar dan moet je het gaan doen. Zijn er ideeën al uh, hoe de uitvoering dan tot stand kan komen? Ik krijg dan meteen vragen: wie bepaalt wie zich kwalificeert voor die contraprestatie? Uh, wie gaat het doen? Wie gaat het echt werkelijk uitvoeren? Mensen aanwijzen, mensen begeleiden en dergelijke. Zie je een taak voor de gemeente of zou de gemeente die moeten uitbesteden? Um. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk ook dat dat nou juist echt een uitvoeringskwestie is die het college zou moeten bedenken. Uh, bijvoorbeeld zou je zoiets samen met een pluspunt kunnen doen of een vrijwilligerscentrale ja. of dat soort dingen. Die hebben zicht op wat nodig is en <coughs> zou je dat op die manier uit kunnen besteden. Maar de handhaving zelf zul je bij de gemeente moeten laten, denk ja. ik. Ja. En dan wordt dat de sociale maar dat is gewoon een dienst beetje van de gemeente. Ja. Die mensen gaat aanwijzen. Die zegt nou oké, okay, jij kwalificeert je ervoor. Op wat voor gronden, mm -hmm. weet ik ook niet hoor op dit moment. Maar er zullen criteria zijn waardoor mensen aangewezen kunnen worden. van Oké, okay, we verwachten van jou wel een ja. contraprestatie. Ja. Dat moet vanuit de gemeente komen? Uiteindelijk zal dat vanuit de gemeente moeten komen. Want als, ja, ja oké. Okay. Maar ja, dan moet het natuurlijk eerst, hè, dan gaan we even terug naar het proces, zoals het zei een raadsmeerderheid daarvoor zijn en ik heb nu al een commentaar aan de kant gelezen van de heer Stammers PvdA en uh, van de OPZ dat ze daar toch nu al vraagtekens bij gaan zetten um. Ik vond de heer Stammers inderdaad heel... Uh, die was heel kritisch inderdaad, wat ik vreemd vond. Want wethouder Gert Tonen, die toch een partijgenoot van hem is... Die zei uh, eerder al dat hij het een logisch principe vindt dat hij het wil uitvoeren. Ja. Dus dat vond ik een vreemde reactie. Maar misschien draait dat nog bij. Maar ja, dat zien we wel eens uh, vaker in de zon van zijn poot. <laughs> ja, van de partijen wil ik niet alle partijen laten passeren. Maar, nee, nee, maar het gebeurt wel vaker. Laten we hopen dat Gert Tonen zijn partij kan, uh, kan overtuigen. Nou ja, dat is het dualisme. Zeker moet het kunnen, maar het is... Uh, Daarom heb ik daar wel hopen dat dat misschien nog, uh, nu, de... nu nog bij kan draaien. Ja. Uh, wat betreft uh, Carl Simons van de oudere partij. Ik vond, als ik zijn reactie in de krant echt las. Ja. Vond ik hem heel wat minder kritisch dan wat er in de eerste zin stond. Hij staat niet negatief tegenover het idee zelf. Maar zegt van, er zitten haken en ogen aan. Niet iedereen kan sneeuw scheppen. Nou, dat ben ik van harte met hem eens. Ja. Ja, um, dan kom je weer terug op de sneeuw scheppen. Uh, <laughs> ik, ik wil het toch wel wat breder zien. Je hebt het gebruikt als bommetjes. Ja, dat begrijp ik. Perfect. Maar het gaat er natuurlijk niet alleen om de Het gaat ook over het koffiedrinken bij... Precies. Dus het gaat erom. Precies. En iemand die niet dat kan sneeuw scheppen, die ja. kan misschien wel weer koffie drinken. Ja. En, ik denk en, die en manier... zijn dat haken en ogen. Die, die haken en ogen zijn er zeker. En die zie ik zelf ook. En je moet ook... Een belangrijk haken en ogen is dat je niet zegt... We gaan als gemeente zelf flink bezuinigen op dat sneeuwscheppen. En we laten dat door die mensen doen. Dat zou ja, natuurlijk ja. helemaal raar zijn. Want dan breng je mensen in de werkloosheidwet en ga je ze op die manier aanstaan. Dat is, dat is gewoon bangarbeid wat je dan aan het doen bent. Uh, en dat is een hele negatieve manier van bezuinigen. Ja. Ja. Maar ik vind het nadrukkelijk iets extra's. Want nu worden stoepen bijvoorbeeld... Je ziet het, net werd het ook toegelicht door, door Peter Neboer. de Boer. Doorgaande wegen maken zo snel mogelijk sneeuwvrij. Dat is hartstikke goed. Maar bijvoorbeeld een stoep of een parkeerplaats... Dat, daar is gewoon de capaciteit niet voor. En mm. dat soort dingen kun je dan extra doen met uh, vrijwilligers... of mensen met een tegenbestaan. Ja, super, super vrijwilligers met tegenbestaan. Ja. <laughs> nou ja. Um, ga je Ja, nee. Ja, ik zit, nou, ik zit wou, even ik ik naar het vervolgen ja. al. Doen. Ja. Uh, je hebt die vraag gesteld, hè. Dat wordt dus... Uh, ...ingenomen door het college. Ja. Die gaan daar een beetje over gonsen. Dat gaat een beetje de achterban in van de ambtenaren. En daar wordt wat... wat en dan komt men terug. Ja. Hoe gaat men, denk jij, terugkomen? Ik denk dat... Uh, nou ja, de vraag valt uit een aantal delen. Ik denk dat ze zullen zeggen van dat sneeuwschuiven, dat zijn we mee eens. Dat is een goed voorbeeld. Ik verwacht ook dat ze nog een keer gaan zeggen van inderdaad... zijn we het nog steeds met jullie eens dat die tegenprestatie er moet komen. En de, ik geloof de derde vraag die ik stelde was... Nou, wanneer komt er een raadsvoorstel? Um, en ik verwacht dat daar gewoon een bepaalde datum aan zit. Maar wat, wat die datum zal zijn. Ik, ik weet niet hoe ver de beleidsvoorbereiding... Het nee, is een gestelde datum uh, waarin staat dat jij... Uh, ...antwoord moet krijgen op jouw ja. vragen. En in het uh, verlengde ervan, dat is misschien een beetje gemeen hoor... ...maar er zijn wel meer partijen die vragen stellen... ...en, uh, en niet binnen die termijn antwoord krijgen. Ga je dan uh, uh, eens opstaan en zeggen van... ...luister vrienden, ik wil antwoord? Dat lijkt me uiteraard, als je het niet binnen de gestelde termijn antwoordt... ...ik weet nu, zo even niet uit mijn hoofd wat die termijn is... ...maar ik ga ervan uit dat als die termijn overschreden wordt... Ja, ...of je krijgt dan eerder een bericht van... ...nou jongens, we zijn nog even aan het uitzoeken, het is ingewikkeld. Er kunnen redenen zijn dat een antwoord niet op tijd is. Ja. Maar dan verwacht je dat het college daarmee komt en. Ja, dat wordt er, er wordt, er, uh, wordt er veel uh, uh, aangenomen door het college? Uh, want je zit natuurlijk als uh, speciaal fractielid, bijzonder fractielid. Mm -hmm. Dus jij ja, volgt dat. <coughs> en ik wat meer van de zijlijn, maar ik hoor wel uh, veel dingen die worden teruggegooid naar het college. Je je Dit gaat ook terug naar het college en het college moet komen. En het college, ja, precies. Er zijn dan een aantal onderwerpen die nog steeds moeten komen. Hey, Watertoren, ik noem een stukje middenboulevard, Ik noem een stukje parkeerbeleid. Dit komt er eigenlijk een beetje bij. Ja. Dat is ook uh, hoe het proces gaat. Het college voert uit en de raad vraagt van nou, hoe zit dit Hoe gaat u dat doen? En als het college een antwoord geeft wat niet bevalt... dan moet je met een initiatiefvoorstel komen, met een motie komen. Of, of welke manier. Dan kun je wat, wat direct erbij sturen. Ja, die kan wil ik eigenlijk wel een beetje op. Want uh, een van jouw uitspraken is dat het college moet maar eens doen wat wij willen. Dat, vind ik, dat is een, een, een volkomen trek. En wat het college zelf woon, ook wil, want het college zelf ja, maar ook. Woon, ik woon dat het wil veel uh, van beide kanten hoor ik zeggen. Wij doen wat de raad wil. En als ik iemand uit de raad spreek, die zegt het college moet doen wat wij willen. Dus ik neig dan eer van, nou weet je wat, ik, ik verzin dat. Ik kom met een initiatiefvoorstel. Want dan hebben we wat op tafel over kunnen praten. Nu ligt het bij het college, die gaat daarover nadenken en die moet dan weer terugkomen naar jullie. En jullie gaan er weer op schieten en dan gaat het weer terug. Het lijkt mij directer om... Ja, dat is maar voor mij een gedachte hoor, om, om, ja. om het initiatief te nemen. Dat zou, uh, zou heel logisch zijn. Ik denk dat als je een initiatiefvoorstel voorstel, dat het ook... misschien sneller gaat. Maar ik denk dat het college heeft een hele ambtelijke capaciteit heeft... die ik niet heb. Ja, ik uh, ben meer een ja. soort vrijwilliger. Ik kan, niet, ik kan een initiatiefvoorstel uit... Dat, maar dat zal altijd het karakter hebben van... roept het college op om dit en dit te doen. Ik, ik kan niet een, een wetsartikel een gaan schrijven. Dat is, ja, precies. En zij kunnen dat kneden in de wet. Ja. Maar als het college sowieso al doet, kijk het college zei van we gaan die tegenprestatie gaan we vragen. Dan is het on onzinnig voor mij om een, uh, een initiatiefvoorstel in te dienen. We gaan het afwachten. Nou we gaan het zeker afwachten. Ja, ja ook. Peter daar komt de volgende <lacht> aan voor. <lacht> Hij wordt dus <lacht> toch geschoven in z'n antwoord. Voorlopig de professionals ja, <lacht> nog. Straten, doorgaande straten zeker, dat zal okay. ook zo blijven. Martijn, bedankt. bedankt. Uh, we, we gaan dit zeker volgen. En, uh, ik ben benieuwd wat komt. Ik ook. Dankjewel.